Dikterwerk met het NOS Journaal. Minister Schippers wil een lijst voor excessen in de sport. Daarop moeten de namen komen van mensen die zich ernstig hebben misdragen en die daarom lang zijn geschorst. De sportwereld moet de lijst zelf opstellen. Verder komt er een registratiesysteem voor risico risicovolle clubs. Sportclubs waarvan wangedrag veel voorkomt, kunnen zo begeleid worden bij de aanpak of gestraft worden als ze er niet genoeg tegen doen. Schippers wil met deze maatregelen een veiliger sportklimaat. Bij het aanpakken van excessen in de sport is zero tolerance haar uitgangspunt. In Birma is de democratische partij van Aung San Suu Kyi terug in de politiek. De grootste oppositiepartij heeft zich opnieuw als politieke partij laten registreren. In het parlement zijn 40 zetels vrijgekomen en de NLD wil meedoen aan de tussentijdse verkiezingen. Tot nu toe borkelde de NLD de verkiezingen omdat Aung San Suu Kyi dan moest worden gewaardeerd. Dankzij een verandering in de kieswet kan ze nu wel meedoen. De Verenigde Staten zijn positief over de hervormingen. Minister Clinton gaat volgende maand op bezoek in Birma. Op de Filipijnen is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Arroyo. Volgens de instantie die toezicht houdt op de verkiezingen, heeft ze fraude gepleegd bij de verkiezingen van 2007. Arroyo was dinsdag van plan naar het buitenland te vertrekken voor medische behandeling. Maar nu er een arrestatiebevel is, mag ze de Filipijnen niet verlaten. Arroyo was president van 2001 tot 2010. De politie denkt dat er een pyromaan actief is in Noord-Drenthe. Eind oktober ging er in Oude Mode een boerderij met een rieten kap in vlammen op en in Ballo werd een schaapskooi in brand gestoken. Volgens de politie was er in beide gevallen sprake van botstichting. De, de politie denkt dat ook andere branden in de omgeving aangestoken zijn en heeft de hulp van burgers ingeroepen. De politie hoopt met name op beelden van bewakingscamera's. Het weer, nog lange tijd nevelig en bewolkt vandaag. Later in de middag breekt mogelijk de zon nog even door. Het wordt 8 graden in het noorden en een graad of 11 in het zuiden. Dit was het. Dit is John Sohoka van de ANBB. In de randstad staan nog files. op de A9 richting Amstelveen. Bij op 2 kilometer. Op de Ring Amsterdam, de A10 West in de richting Den Haag. Er staat tussen Afrit en Muiden. Knopend de Nieuwe Meer, 6 kilometer na een ongeluk. Bij Knopend de Nieuwe Meer is één reis ook afgesloten. En op de A27 Almere naar Utrecht. Daar staat bij Bilthoven nog 2 kilometer. Tot zover de verkeers. In Zandvoort ben jij de...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 Girl. I think about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 Bitch, she's also addicted to them bad for tellers. We're the alphabet. She only sings the crooked letters No mama take all the risks. But that chemistry, she like I'm tougher than leather. Not even the pause, it's called like I'm all the feet. lost that's son of a regular. Fighting means that's a savvy girl. She like I'm ruthless, that's my word. It's not a nuisance, what I heard. Taking them once, the happier. It's not a big surprise. I know the man, boy, check your eyes. Look go at the ride when I go in the sky. Forget about it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 Hoe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 To be. And girl, you know it seems Life is so complete I, I love the truth You call the truth You know what you do